Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De regels voor mensen die in de bijstand zitten worden vanaf 2024 een stukje soepeler. Vanaf dan mogen mensen die een uitkering krijgen geld bijverdienen door bijvoorbeeld tweedehands spullen door te verkopen. En is het straks niet meer nodig om kleine giften van familie of vrienden te melden. Een paar jaar geleden moest een vrouw nog een boete betalen omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed en dit niet had doorgegeven. En zij is niet de enige, zegt een belangenorganisatie. Dit komt veel vaker voor. We zien dat uh, burgers, met name burgers die van de overheid afhankelijk zijn voor hun inkomen de afgelopen jaren structureel, meer plichten hebben dan rechten. De minister van Armoedebestrijding wil met deze versoepelingen dat niet regels, maar de mens centraal komt te staan. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland al meer dan 16.000 raketten afgevuurd, dat zegt Oekraïne. Het grootste deel daarvan zou burgerdoelen hebben geraakt. Eerder vandaag waarschuwde president Zelensky al voor nieuwe aanvallen. Zolang de Russen raketten hebben, zullen ze niet stoppen, zei hij. De Amerikaan, die in mei tien mensen doodschoot in een supermarkt, heeft bekend dat hij schuldig is... De jongen van 19 wilde bij de aanslag van een half jaar geleden vooral zwarte mensen doden. Dat had hij beschreven in een document van 180 pagina's dat hij voor zijn daad online zette. Nu hij heeft bekend staat vrijwel vast dat hij levenslang zal krijgen. Rond deze tijd begint in België een staking van treinpersoneel die 24 uur duurt. Morgen vallen door het hele land 1 op de vier treinen uit. De overlast is het grootst in Wallonië. Verschillende vakbonden doen mee met de staking morgen. We staken om de personeelstekorten die we vandaag kennen die zwaar doorwegen op het personeel en het gezinsleven. En we staken ook omwille van het feit dat de voorziene investeringen van de overheid ontoereikend zijn om een volwaardige dienstverlening te kunnen garanderen. Een deel van de treinen tussen Amsterdam in en Brussel rijdt morgen niet, net als de stoptreinen tussen Roosendaal en Antwerpen en Maastricht en Luik. Het weer zo goed als overal droog, vannacht weer wat mist, de temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden, morgen ook bewolkt, mistig en een graad of 9. Het tweede uur van de cover special van Play It Loud. Fijn dat jullie nog steeds luisteren naar dit uh, slechte begin van het eerste uur. Dankzij de technische storing. Uh. Maar we zijn er weer helemaal om jullie uh, de komende twee uur weer te gaan voorzien van de heerlijkste metal coffers. Zowel vanavond dus als volgende week hoor je een selectie van de beste metal coffers ooit gemaakt. En deze week staan de metal coffers. Uh, van popsongs uit de jaren 70 en 80 centraal. Volgende week draai ik de beste metal covers van hardrock en metal artiesten. Jullie hoorden als uuropener de Nederlandse symfonische metalband Widim Temptation natuurlijk, met hun prachtige versie van Kate Bush's Running Up That Hill, waarmee zij een grote hit had in 1985, afkomstig van haar succesalbum Hounds of Love. Recentelijk kwam het nummer nog in de schijnwerpers... dankzij het vierde seizoen van de hitserie Stranger Things. Within Temptation deed hun versie in 2003... en debuteerde in de Nederlandse hitlijsten op nummer 9... waarna het zeven weken later piekte op nummer 7. De Britse rockband Placebo coverde het nummer ook... hetzelfde jaar voor een cover op album dat in 2003 verscheen. Ook typo-negative is er niet vies van om oudere hits in een nieuw metaljasje te steken op hun eigen manier. Ze deden het al eerder met het nummer Summer Breeze... een 70 jarige hit van Seals and Crofts... dat verscheen op hun album Bloody Kisses uit 1993. Maar drie jaar later namen ze de Neil Young hit Cinnamon Girl onderhanden... met dezelfde tekst over de droom om een meisje met kaneelkleurig haar te ontmoeten... voor hun commerciële doorbraakalbum October Rust. En dat deden ze niet slecht. Daar komt ie. De met zijn band Cyber Negative. En de cover van Neil Young Cinnamon Girl. Ook weer een geweldige uitvoering. Tot nog toe allemaal lekkere covers vanavond. En we gaan door naar een nog een lekkere cover. Die ik al een aardige tijd ken. Uh, de nu Metal band Cold Chamber is nu aan de beurt met hun cover van de, uh, de artiest Peter Gabriel natuurlijk. Die ook bij Genesis heeft gespeeld. En zij namen de. Nummer, het nummer Shock the Monkey als uh, keuze om te kofferen. En uh, niet een slechte keuze vind ik zelf. Uh, Peter Gabriel uh, had uh, met dit nummer natuurlijk een hit in 1982. En kwam van zijn vierde zelfgetitelde album. Cole Chamber bracht hun versie van dit nummer uit in 1999 voor het album Chamber Music. Dit nummer gaat niet letterlijk over het shockeren van iemand of een aap. Peter Gabriel heeft eigenlijk nooit veel uitgeweid over de betekenis van Shock the Monkey, behalve dat hij in, in een interview uit 1993 zei, dit nummer gaat over jaloezie, jaloezie en een soort dierlijke aard. En we horen, en we horen Os Osborne ook nog natuurlijk op de gang. I'm Cover me Dat was dus Cole Chamber met Ozzy Osborne samen en hun Peter Gabriel cover, Shock the Monkey. En dat was weer een heerlijke koffer ook, kunnen we wel vertellen. Afkomstig dus van het album Chamber Music. De jaren 80 was een populair decennium voor metal artiesten om te kofferen zoals we tot nog toe al hebben kunnen horen. Maar er komt nog veel meer aan dit tweede uur. Iedere band heeft wel eens een cover gemaakt in hun carrière... en vaak zijn ze ook mee begonnen voordat ze eigen muziek hadden geschreven. Ook de Italiaanse gothic metal band Lacuna Coil... heeft een schitterende coverversie van de Depeche Mode klassieker Enjoy The Silence gemaakt... en deden dit voor hun album Karma Code dat in 2006 verscheen. Ze waren uiteraard niet de enige die dit nummer in hun eigen jasje staken... want Linkin Park's Mike Shinoda bracht een 2004 remix uit... En Tori Amos deed het in 2001. Maar ook Breaking Benjamin namen het nummer op. In het origineel heeft de zanger een relatie... waarin gedachten en gevoelens het enige zijn dat er toe doet. Hij vindt dat woorden overbodig zijn en zelfs schadelijk kunnen zijn. Dus geniet hij liever in stilte van de relatie. Ook weer een heerlijke koffer, ditmaal van Lacuna Coil. Met Enjoy the Silence, natuurlijk van Depeche Mode. Prachtig om dit in een rock of metal jasje te horen. Uiteraard het origineel, ook een geweldige plaat. Dan gaan we door naar de Zweedse band Pain. Die bekend staat om zijn opwindende mix van aanstekelijke melodieën. Majestueuze harmonieën en krachtige industriële metal ritmes. Maar ook vanwege zijn goede gevoel voor het combineren van actuele wereldzaken. Waardoor mensen van uh, met klassiekers van alle tijden. waardoor mensen van verschillende generaties en grenzen heen worden verenigd. Meesterbrein Pieter Techtgen liet zijn begaafde instincten ook zien. met het uitbrengen van een unieke interpretatie. van het meesterwerk van Rolling Stones. de Gimme Shelter. En dit gaan jullie nu horen. Wacht, toch niet. Even de verkeerde. Geselecteerd, mijn excuus. <laughs> Moest er eentje terug hebben. Die hoor je nou, Maar eerst dus... Uh, <laughs> Gimme Shelter van de Stones door de Zweedse band Pain. Van de Rolling Stones natuurlijk. Gimme Shelter. En natuurlijk was dit niet het enige nummer dat Payne had gecoverd. Want ze namen een tijdje daarvoor. Dit is wel een redelijk recent nummer. Uh, ook het nummer van de Beatles uh, voor hun rekening. Namelijk Eleanor Rigby. Die deden ze voor het album Nothing Remains the Same in 2002. Uh, we gaan door naar de. Uh, nee, u hoorde net al uh, een klein fragmentje. Van de Finse doom metal band Amorphis. En die brachten voor hun tweede album Tales from the Thousand Lakes uit 1994 de cover van de Doors hit Light My Fire uit voor de limited edition versie daarvan en verscheen ook als bonus track in 2001 kwam er een re-release uit van het album met de meeste nummers van hun EP Black Winter Day en deze cover als bonus tracks het album werd een invloedrijke release voor de ontwikkeling van melodieuze death metal Amorphous met Light My Fire, gecoverd van The Doors. En deze versie had ik dus nog niet eerder gehoord en ook niet het nummer wat we hierna gaan draaien van de band Chaos Divine. Ik had uh, deze bandnaam ook nog nooit gehoord en de muziek ook niet. En zij hebben een versie gemaakt van Africa van de band Toto. En deze progressieve metal band komt uit Perth, Australia... en zijn opgericht in 2005. Eh, sinds hun oprichting heeft de band vier albums, één EP en twee singles... waarvan Africa er dus één is uitgebracht. In een korte tijd heeft de band opgetreden met veel grote namen in de metalwereld... zoals onder andere Slayer, Fear Factory, Obituary en Mastodon, om er even een paar te noemen. Chaos Define besloot een stevige versie van Toto's mega Africa dus op te nemen... als eerbetoon aan een van hun meest gekoesterde muzikale helden. En dat deden ze best goed... Define dus, met Afrika. Origineel natuurlijk van Toto. Maar dat was hun eerbetoon aan hun helden. En ja, die vindt Toto niet goed? Geweldig. Nummer, blijft het nog altijd. En ook in deze uitvoering. Heel erg goed gedaan. Applaus, Chaos Define. Ik had er nooit van gehoord, maar een uh, goede band. Ga er zeker vaker naar luisteren. En over helden gesproken. David Bowie had natuurlijk met Heroes... Een grote hit gescoord in 1977 van zijn gelijknamige album Release. En werd voor veel internationale artiesten na de dood van Bowie een favoriet om te kofferen. Mede dankzij de tri tribute-concerten die ter ere van hem werden gehouden. Motorhead was één van de metal artiesten die het nummer opnam voor het album Bad Magic. Dat in 2015 verscheen, maar kwam uiteindelijk op hun coveralbum Undercover terecht. Het was een van de laatste nummers dat Lemmy opnam voor zijn eigen dood in 2015. Ook de band Celtic Frost maakte deze grote hit eigen in 1990 voor het album Vanity Nemesis. Maar je hoort ze zo direct dus uh, achter elkaar met uh, onderbreking van mij natuurlijk tussendoor. natuurlijk Motorhead met hun versie van David Bowie's Heroes. En dan gaan we zo direct de versie draaien van Celtic Frost. En die komt nu. En Motorhead met hun versie van Heroes van de in de begin 2016 overleden coppertist David Bowie. En alvast vroege eerbetoon aan deze legendarische artiest. En van sommige bands verwacht je soms niet dat ze bepaalde nummers kofferen. Met name de nogal foute muziek. Gewaagd is het zeker wel. En als er dan nog een lekker nummer uit voortkomt, is het natuurlijk extra knap. Zeker de Finnen van Turisas deden het bijvoorbeeld al met hun folk-metal-versie van Bonnie M's Rasputin. Maar ook Children of Bodom brachten een foute koffer uit van de Britney Spears-hit. Oeps, I did it again. Ze deden het allebei erg leuk, maar ik koos voor een andere foute koffer uit voor vanavond. De eveneens uit Finland afkomstige folk-metal-band Ferrum vonden het leuk om een grote hit van de Gypsy Kings onder handen te nemen wat als bonustrek verscheen van het album Unsung Heroes uit 2012. Ik heb het natuurlijk over Bamboleo, dat oorspronkelijk verscheen in 1988. Oordeel zelf over deze foute coverversie. Goed of slecht? Ik vond hem goed fout, maar aangenaam. Leuke, leuke versie. En zover hem dus met Bamboleo van de Gypsy Kings. Nou, dan gaan we verder naar de mannen van Judas Priest... die we bijna elke week wel een keer draaien. Maar deze versie hadden we nog niet gedraaid. En het is uiteraard ook een cover van de volkszangeres Joan Ja. Ze namen het op op aandringen van hun platenmaatschappij... die een kopie van het origineel van Joan Bates naar de studio stuurde toen ze hun tweede album, Sad Wings of Destiny, in 1976 aan het opnemen waren. Eerst verwiepen het, maar veranderden later van gedachten... toen ze er goed naar hadden geluisterd. We gingen zitten, luisterden er aandachtig naar... en realiseerden ons dat het een briljant, gevoelig nummer was... schreef leadzanger Rob Halford in zijn memoirs, Confess. Oké, okay, besloten we. Laten we het gaan doen en laten zien wat we hiermee kunnen. Het nummer behaalde het album niet, maar ze hielden het vast... en namen het op voor hun volgende album, Sin After Sin, dat in 1977 verscheen. Diamonds and Rust van John Sneel. Een geweldige uitvoering van deze band. En dan zit het er bijna op voor vanavond. En dan heb ik nog één laatste cover voor jullie. Eigenlijk zou ik er twee doen, maar door de techniek... Uh, die me vanavond een beetje in de steek heeft gelaten... Uh, draai ik er dus nog maar één. Daar heb ik nog net tijd voor. Dus. En dat is van een Vincent band, geloof ik weer. Uh, ja, de Vincent band Him in dit geval... En die hebben ook weer een prachtige cover gemaakt van een artiest die ik ook wel kan beamen. En dat is uh, Chris Isaac met, hun met zijn prachtige versie van uh, Wicked Game. En daar heeft hem ook een prachtig nummer van gemaakt. En dat was ook een doorbraaknummer voor uh, deze band. En het werd eerst opgenomen voor de demo This is Only the Beginning maar verscheen later op hun EP 60, uh, 666 Ways to Love, Prologue, gevolgd door een andere opname ervan op hun Greatest Love Songs volume 666... en opnieuw op de Britse en Amerikaanse versies van hun tweede album Razorblade Romance. De laatste opname die ze ervan maakten verscheen vervolgens weer op hun verzamel-cd... And Love Said No, The Greatest Hits 1997 tot 2004... Dit was het weer voor mij vanavond. Ik hoop dat jullie ondanks de technische probleempjes... toch genoten hebben van de muziek. Nou ja, ik wel ondanks alles. De muziek, daar lag het niet aan vanavond. Het waren weer heerlijke covers... die ik voor jullie heb mogen draaien op een ouderwetse manier. Een nummer, praten, nummer, praten. Normaal draai ik blokjes muziek. Maar ja, dat gaat dus nu niet vanavond... vanwege een cd-speler die het aan zijn... Ja, die niet werkte dus. Daar was er wel even balen. Maar ja, volgende week ben ik er weer dus. Bedankt voor het luisteren. Dan heb ik een selectie van allerbeste Coffers van metalartiesten. Door metalartiesten. En dit is dan ook mijn laatste uitzending van dit jaar. Voor ik met vakantie ga. Dus ik uh, spreek jullie een nieuwe jaar. In ieder geval sowieso. Maar eerst nog volgende week. Wel voor strak en bedankt voor het luisteren. Tot slot nog een keer dus met Chris Isaacs versie van Wicked Game. En voordat ik eruit ga, praat ik het nog even vol tot het nieuws van 10 uur. En dan heb ik nog een laatste melding natuurlijk. <clears throat> Volgend jaar ga ik uh, beginnen met de history of heavy metal. En daar heb ik heel veel zin in. En dan gaan we dus de hele geschiedenis uh, dus van de heavy metal behandelen. Alle bands en genres komen voorbij. Nou, tot dan. Volgende week.